Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een gelukt, ziekenhuispersoneel krijgt meer salaris. De afspraak is nu dat ze in totaal 15% meer op hun loonstrookje krijgen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de werkdruk. Afgelopen maand werd er al een dag gestaakt in ziekenhuizen. Alleen de spoedeisende hulp was toen open. Nieuwe stakingen van verplegers en artsen zijn voorlopig van de baan. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville... heeft een vrouw op een school zes mensen neergeschoten... vertelt correspondent Simone Tucker. Gebeurde in de ochtend... Eerder vandaag ging hier een 28-jarige schutter... Met, een automatisch, met automatische wapens een zijdeur van die school naar binnen... en is daar vervolgens ja, meteen om zich heen gaan schieten. Drie kinderen, nog maar negen jaar oud, kwamen daarbij om het leven. Ook drie volwassenen kwamen om, waaronder het hoofd van die school in Nashville. En de dader zelf is ook omgekomen bij het vuurgeveld... Met de politie. Het zou gaan om een oud leerling van de christelijke school. En ondanks een overwinning, toch veel chagrijn gisteravond bij het Nederlands elftal. De EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar werd met maar 3-0 gewonnen. Bondscoach Ronald Koeman was niet happy. Maar één Oranje-speler ging wel tevreden naar huis, Mats Wiever. De Feyenoorder maakte gisteravond zijn debuut. Toen ik het veld opkwam vandaag dacht ik wel van dit is wel bizar. Als je dit had gespeeld dat ik drie maanden geleden nog uh, dat ik in de Oranje zou spelen en mijn debuut zou maken, dan, uh, dan was je helemaal gek. Maar uh, ja, uiteindelijk is het allemaal gebeurd en uh, ja, ik ben er heel trots op. Was dat ook het mooiste moment uit je voetbalcarrière dat je vandaag het veld opliep? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Nederland staat nu derde in de pool. En het weer nog vanochtend op veel plaatsen behoorlijk zonnig. Later zijn er steeds meer wolken en eind van de middag kan het ook een beetje gaan regenen. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk is de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam dicht bij knooppunt Diemen. Maar je kan eenvoudig omrijden door de borden Haarlem te volgen op knooppunt Diemen. Dan rij je via de A9 en de A2.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 Dat een vacilie niet kan, dat een persoon te miente. Het is mooi dat een haría, maar hij niets zegt, maar ze Te fuiste diciendo dat me superaste. En dat een nieuwe novia wat niet no Ik word niet dicen los quieres meer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 HAH oh.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 to the city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 Goedemorgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege een datalek bij de GGD... moet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de rechter komen. Stichting ICAM eist schadevergoeding... omdat tijdens de coronapandemie gegevens zichtbaar waren... van mensen die zich lieten testen. President Biden heeft een nieuwe oproep gedaan voor strengere wapenwetten... naar aanleiding van een schietpartij in Nashville. Daar schoot een vrouw op een school drie kinderen en drie volwassenen dood. Ze werd zelf doodgeschoten door de politie. Nieuwe acties in de ziekenhuizen lijken van de baan, want er is een principeakkoord over een nieuwe CAO. Er zijn afspraken gemaakt over salarisverhoging en minder werkdruk. En het weer: eerst zon, later meer bewolking en regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit is ZFM.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 Si será siempre qualcuno che Wat is er gebeurd? Met? Hier komt niets of niemand tussen. En wat is er gebeurd? Met? Deze vlam valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Ja, was goedemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ook die twijfels, we hadden het nice toch. Nu skip ik alle plekken waar jij komt. En dat is beter ook, want je zet m'n hoofd weer aan het denken over ons. Aan de tijd waar het begon en waar het is misgegaan. Maar daar doen we nu niks meer aan. Wat, Wat is er, er gebeurd? gebeurd? Hier komt niets of niemand tussen. Wat is er gebeurd met deze vlam? Valt niet te blussen. Hey, hey. Wat is er gebeurd? Jij was goeiemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd?